Kees Groot met het NOS-journaal. De internationale roep om sancties tegen Oekraïne wordt steeds luider. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie verwacht dat de EU-landen... het snel eens worden over sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bij elkaar... voor spoedoverleg. Mogelijk dat dan afspraken over sancties worden gemaakt. Rusland wil niets weten van strafmaatregelen tegen Oekraïne. De Tweede Kamer wil een verbod op het levend ophangen van vogels voor de slacht. Een meerderheid steunt een initiatief van de Partij voor de Dieren om een eind te maken aan deze methode... die volgens deskundigen voor stress en angst zorgt bij kippen, kalkoenen en eenden. Als alternatief ziet partijleider Thieme het bedwelmen van de dieren met CO2. In een buitenwijk van de Libanese hoofdstad Beirut zijn bij een dubbele zelfmoordaanslag minstens twee doden gevallen. 19 mensen raakten gewond. De verantwoordelijkheid is op Twitter opgeëist door een groep die banden heeft met Al-Qaeda. Diezelfde groep claimde in november de aanslag bij de Iraanse ambassade in Beirut waarbij toen 20 doden vielen. Een Gronings advocatenkantoor stelt de NAM en de staat aansprakelijk voor immateriële schade door de aardbevingen in de regio. Volgens advocaat Huytema gaat de gedupeerde vooral om gevoelens van onbehagen en stress. Zo'n 250 mensen die zich hebben gemeld zeggen immateriële schade te hebben opgelopen. De verwachting is dat de zaak jaren gaat duren omdat het lastig is om te bepalen hoeveel immateriële schade er is geleden. Een basisschool in het Zuid-Hollandse Monster heeft een leraar geschorst. Hij had volgens de school ontoelaatbare berichten via WhatsApp gestuurd naar een minderjarige jongen. Die zit niet op dezelfde school, maar woont wel in Monster. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de twee fysiek contact hadden. Het weer, vooral in het binnenland een enkele bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. De zon schijnt vooral in het zuidwesten en westen geregeld en het wordt 9 tot 11 graden. Dit, was Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, zat twee kilometer file bij de Koentunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 in Zandvoort Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is Zin in ZFM ZFM. Met nu ZFM Leuk. Vroeger denk ik het ook tijd, triviant spelen met het hele gezin, en ik heb een beetje raar gezien Een beetje raar gezien, Dat zeg je heel eerlijk Mijn moeder bijvoorbeeld, mijn moeder is heel klein echt heel klein, heel, heel, heel klein. Heel, heel, heel, klein heel, heel, heel, heel, heel, klein heel, klein, heel, heel, heel, heel klein. Heel klein. Rook twee sloffen per dag een soort rokende tik-tak. Heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel, heel. En omdat ze ook zoveel rookt, praat ze ook heel laag. Wat leuk is, want de buik, mijn ouders, mooi zo. Hallo. Hé hey papa. Baby, je moeder. Heel, heel, heel, heel, heel. En hé, hey, mijn vader. En mijn vader is ook een een rare man. Mijn vader rookt pijp. Is hyperactief. Beetje een rare man. Oh, oh, oh. Dit gaat de hele avond door, hè? Maar... Mijn vader heeft dan mijn naam bedacht. Heel veel mensen weten, Jochem is helemaal geen naam, hè? Jochem is een afkorting. Dat betekent jonge, onhandige, chaotische, hypertieve energieke maar. Ik ben hem heel onhandig. Heel, heel, heel, heel, heel, heel Vorige week nog, vorige week nog. Ik was op de verjaardag van... Van mijn moeder. En er waren al van die oudtantes. tantes En die moet altijd drie zoenen geven. Maar ik weet nooit waar je moet beginnen links of rechts, links of rechts. Maar je moet nooit twijfelen. Je moet nooit twijfelen. Ik was op de verjaardag van mijn moeder, stond ik vol te kopkluif met Tante Web. kan ik vertellen. En laat het zo zeggen, Tante Web komt niet meer echt door de APK heen. Weet je. Ja, ze moeten op een half iets moet leren. Ja. Maar niet met twee lekke banden. Nou, dat, dat, dat. En heb ik uh, twee, twee zusjes, en mijn ene zusje is echt een meisje koe. Cool. Echt van deze generatie. Je, Ali B fan x fan En die praat ik echt zo. Hey, jogeman. Hey, jogeman. Hey, hey, yo ex, man. Huh, moet je luisteren, man. Wat nou dat ik heb meegemaakt, man. Dat is echt vet lauw, man. Uh -huh. En mijn oudste zusje, hoe gek. Mijn oudste zusje die praat met een sisse. Ken je Mensen die met een sisse praten. Ken je dat? paprika-sips. Beslist de lekker, Sorry, sorry, sorry, sorry. sorry. Beslist de lekkers. Praat met een sisse. Als ik hier te praten, doet ze alleen maar dit. Mm -hmm. dat is heel begrijpend. Mm -hmm. Heel irritant. Als ik een grap maak, heeft ze een heel raar lachje. <tie> dus als ik thuis ben en mijn zus is er, gaat toch wel als volgt, zeg ik... Hé, hey, lieverd, hoe is die? Super waar, super waar, super... <tie> heel gek, zusje. Nou. En ik wou vroeger dat dan mijn zusje gaan pesten. Maar dat ging niet. Van mijn zusje was veel te cool. Dan zei ze... Hé, hey Jokkom, zit je met de dissen? Ik geef je een klap, ik zal zeker niet missen. Uh -huh. nee. <tie> Dus toen besloot hij maar om mijn eigen moeder te gaan bestrijden. Wat best wel lustig. natuurlijk. Heel, heel, heel, heel, heel klein. Ja. Dus als ze het er kon vinden, dan ging mijn moeder bestrijden. En dat was zo lullig. Was ik de hele week was ik stront van geweest. En zei mijn vader aan het eind van de week tegen mij. Jochem, zou het niet leuk zijn om speciaal voor mama een liedje te schrijven? Dus kijk, papa, ga ik speciaal voor mama een liedje schrijven. En ik had mijn moeder terug van haar werk, op een driewieler. En Mama, luister. Ik heb een liedje voor je gezegd. Dat ben ik niet. Ik zal me echt waar. En een kloms op een luciferdoosje. Kom maar aan. Zeg mama, luister. Dat was weer lachen met het cabaret, zo aan het begin van uur twee, uh, Angela. Angela? Ja ja ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Angela, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Oh, gelukkig, gelukkig, gelukkig. <laughs> ja, welkom bij het Tweede Uur van uh, Zandvoortlunst. Je hoorde Jim Crowse achter het cabaret aan en de Bad Bad Leroy Brown. Ja, het is uh, elf minuten over drie, tijd uh, drie, elf, elf minuten over één, zie je wel. Zo, je loopt wel heel erg hard, hè? Sofort op zaterdag, Sofort op zondag, je <lacht> kent hem wel, tweede uur. Elf minuten over één, welkom bij het tweede uur van Sofort Lins met de bioscoopagenda. Jawel. Nou, ga je gang. Ja. Ja. Nou, uh, ja, wat gaan we doen? Uh, vanmiddag al... De animatiefilm Het regent gehakballen. En hiervan zijn vanmiddag twee voorstellingen. Eentje om half twee en de volgende om half vier. En het is een film die geschikt is voor het hele gezin. Wordt het geen puinhoop? Nou, waarschijnlijk wel als het gehakballen regent. Ja, dat maar... bedoel ik. Dan We krijg je weer een zootje. Oh. Ja, nou ja, ach. Het scheelt eerder hoeft u vanavond niet te koken. Dat is waar. <laughs> uh, vanavond in Sikker-Zandvoort uh, presenteert filmclub uh, Simon van Kolm de film Avant L'Hiver. En deze film is geschikt vanaf negen jaar. En het is een uh, romantisch drama. Oeh. <clears throat> ja. En uh, deze begint om half acht... Morgenavond, uh, de film A Wolf on Wall Street. En deze film gaat over de hebzucht en de decadente gekte van rijkdom En niet zomaar rijkdom, maar echt stinkend rijk dan. En deze film is geschikt bevonden vanaf uh, 16 jaar. En deze begint om kwart over negen. Ook morgen, maar dan om zeven uur, de Toscaanse bruiloft. En dat is voor liefhebbers van uh, romantiek. En deze film is vanaf 12 jaar. En uh, u kunt deze bioscoop ook terugvinden op de website van Circus Zandvoort. Ja, ik zie uh, Ruud en Osselaar wel uh, naar de Toscaanse bruiloft toe gaan hoor, met z'n tweeën. Hand in hand. Dat <lacht> <lacht> lijkt, <me wel> <lacht> lijkt me wel leuk. Nou, wij hebben eigenlijk helemaal niks met romantisch. <lacht> nee, filmen. echt niet? Nee. nee. een beetje heftiger hè, gewoon. Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Riet is meer van de comedies. En uh, ik hou toch wel van een beetje actie. Oké, okay, ja. oké. Okay. Ja, in de muziek hou je ook van actie? We hebben altijd de, de keuze van Angela. Hebben we die vraag ook nog, of niet? Nee, dat is morgen Bas. Oh, dat is morgen pas. Weer zo'n ruige plaat, of niet? Eh. Uh... Dat hangt er een beetje vanaf. Van je stemming? Item, ja, maar ook wat het item is. <laughs> Oké, okay, nou. Morgen weer gewoon uh, lekker een soft lunch Tussen 12 en 2 uur bij CFM. En wij gaan lekker dansen. Hier is David Bowie. Even dansen op de woensdagmiddag bij ZFM met David Bowie en Let's Dance. We leveren het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmsandvoort.nl Ja, je kan niet alleen gaan naar www.zfmsandvoort.nl Maar sinds kort ook naar www.zfm-live.nl www.zfm-live.nl en dan kan je meekijken in de studio van ZFM en tegelijkertijd naar het geluid van ZFM de Sanfoortse Omroep luisteren. www.zfm-live.nl En hier is de scene. En ik kom hier juist achter, hè? Angela, mijn collega, vraagt bij je... Het lust. die kent ook iedereen. iedereen. Iedereen, ja, daar had ik het over. Ze zeggen, oh, deze ken ik wel hoor. Gewoon, Ja, tuurlijk, kom ik dagelijks bij op de koffie. Wat wil je daar nog meer? Je de scene met onder meer. Heel lang natuurlijk. En iedereen is van de wereld. En de wereld is van iedereen. Zometeen meteen over de tweetal platen gaan we het hebben over de digitale Sandvoort quiz. Eerst onder meer Dr. Hoek. Night falls the city. Ja, ja, ja, ja, zeg er maar. Dan maar gewoon even een andere plaat, hè. Ja, lijkt wel verstandig. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving place Fire all of your guns and once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Als je nog lekker aan de lunch zit, dan vliegt die in één keer naar binnen. Ja. Weet ja, het dat... door, de, door, de, door de muziek bij uh, Salford Lunch vanmiddag. Uh, <laughs> Als je <laughs> toch? Of niet? Ja, toch? niet ja. Ja, dan? Ja. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. <laughs> You're the Stepper Wolf Born to be Wild. Ach. En Daarmee werd het uh, bijna half twee. Nou, we hebben het al een paar keer uh, genoemd. De ja. digitale Zandvoortquiz gaat uh, ja, ja. aankomen. En daar hebben wij nieuws over. Ja, zeker. Uh, de Babbelwagen organiseert op 15 maart een digitale Zandvoortquiz met het kopje Hoe goed kent u uw dorp? En dit vindt plaats in Hotel Faber aan de Kostelorenstraat. En de intrede daarvan bedraagt 5 euro. Dat is inclusief twee consumpties. Oh, dat valt mee. Ja, dat valt zat mee. En uh, de opbrengst is ten bate van Hotel Faber. Uh, opgeven kan bij Marcel Meijer. Uh, telefoon 06 138 37000. En het kan ook per e-mail. Dat is info. Babbelwagen.nl En dan zeggen ze er nog bij... vergeet je schrijfgerij niet mee te nemen. Ah. Dus pen en papier meenemen. Pen en papier bij Jawel. de hand. Bij de hand. Ja, want, uh, ja anders kan je niet uh, deelnemen aan de quiz. De 15 maart dus vanaf uh, 8 uur... s'avonds in uh, Hotel Faber... aan de Kostelorenstraat nummer 15. En dan uh, worden de vragen gesteld... door quizmaster Tom Drommel... En de techniek wordt verzorgd door Bert van Wijk. Dus Bert van Beek. Dus schrijf je nu in voor de digitale Sunfoot Quiz. 15 maart in uh, Hotel Faber. En iedereen is natuurlijk van harte welkom om deel te nemen. Zolang er nog maar plekken zijn. Hè. Dus wees er snel bij. Papa Chico, yo. Papa Chief goes back the tide ook een stand dansen dance uh, als, ja. als, als ja. Ja. Ja, ja, ja, ja. Lekker plaatje zo, hè, op de woensdagmiddag. Ja. Ja, ja. Hé, hey, uh, zometeen tussen twee en vier de vinyljaren. wat gaat ja, daarin allemaal gebeuren? Uh, nou, we hebben best een, uh, ik heb een hele uiteenlopende aantal platen meegenomen. Ja. Uh, ik heb uh, Nina Simone met het uh, gelijkduimige album. Uh, ik heb uh, de Moody Blues. En uh, we hebben Spandau bij. Ja, die heb ik nou in mijn handen. Nou, mooie nummers hoor, daarop. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dus uh, eigenlijk een beetje, beetje uh, van de, vanaf de jaren 50 tot aan de jaren 80 in Vogelvlucht. Oké, okay, ja. dat zijn dadelijk van 2 tot 4 bij CFM. Met Ruud Jansen, vraagteken. Uh, ja. Ja, ja. Ik hoop dat hij op tijd is. Hij is onderweg naar de studio. Is even kijken of hij op tijd is, hè, om twee uur. Anders krijgt hij een pak slaag, hoor. Oh, ja. Ja. Dus watch out, Ruud Jansen. Hier is Tensje Zee en Feel the Love. alweer 31 jaar terug in de tijd bij CFM Sanford met TCC en Feel the Love dan maar even moderne plaat hier is de zin van Mr. Props en Waves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 De zinger van Mr. Props. Jorde waves bij Zandvoort Lunst. Ik hoop dat de lunch uh, lekker gesmaakt heeft. Wij moeten er nog aan beginnen, hè? Angela? Ja. Ja, ja we hebben nog niet zoveel tijd gehad om D te... Zo druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk, druk <laughs> Ongelooflijk, hè, gewoon. Ja, we hebben het net onder meer gehad over, uh, zeg maar, de activiteit van de babbelwagen die er uh, aan gaat komen. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en... Uh... Die uh, digitale Zandvoort-quiz. Onder uh, de noemer Hoe goed kent u uw dorp. Vindt plaats in Hotel Faber. Op 15 maart. En dat begint om 8 uur s avonds. En uh, u kunt zich daarvoor opgeven. Kostenbedragen 5 euro inclusief. Twee consumpties. En opgeven kan uh, bij Marcel Meijer. Telefoon 06 1 3 8 3 7 0 0, 0. En het kan ook per e-mail. Dat is info-apenstaartje-babbelwagen.nl Nou, ik hoop dat de quizmaster het niet al te moeilijk maakt. Dus stond drommel, hou je in alsjeblieft. <laughs> 15 maart is iedereen van harte welkom. When you're alone and life is making you lonely, you can always go.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 Van Petula Clark, dat was Downtown. De het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja, zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken. En kijk je digitaal, dan doe je dat via kanaal 40. Oh, jij ja, ja, ja, wil ook nog wat zeggen, hè? Ja hoor. Jawel. Jawel, <lacht> nou, <lacht> nou, nou, nou mooi. Wat, wat, heb ga... uit, wat heb je uitgekozen, Angela? Uh, nou, we gaan luisteren naar een... Uh, Alweer iets ouder, nummer van Christine Aguilera. En dat heeft de schone naam Dirty. Dirty, oké, okay, komt ie aan? Ah, Dirty. Oh, ja. Ja, en weg. <laughs> en weg. Oh, oh, ja. I said, I was foochie. Ah, that to is clean it. My app, yeah. You ain't dirty. Sure. You ain't here to party. Oh. Ladies, move, gentlemen, move. Somebody ring the alarm, a fire on the roof. Ring the alarm, and I'm throwing elbows. Ring the alarm, and I'm throwing elbows. Yeah. Yeah. And I'm throwing elbows. Who ready to party out there? And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. And I'm throwing elbows. Let me go. I'm overdue. Give me some room. I'm coming through. Made my dues. In the mood. Me and my girls come to shake the room. DJ spinning. Show your head. Let's get dirty. That's my jam. I need that. Get me off, sweatin' yes. till my clothes come, come off If it's close speakers, I'll come up Still jumpin' six, six in, in the morning Table yeah. dancing, glasses for pressure No question, time, time for some action, Dat was daadwerkelijk een schone plaat. Als, een schone plaat, Dirty. Ja, <laughs> ja met een dirty ja, name. <laughs> Christina Aguilera en Dirty was alweer het ene laatste plaatje. Wat betreft dit programma, stand voor Ja. We hebben het weer met veel plezier gedaan. En dadelijk, na twee uur zijn we waarschijnlijk ook nog wel eventjes. Want Ruud Jalsi is nog onderweg. Ik ja. doe me meteen denken aan de plaat van Abel... maar die gaan we niet meer draaien. Nee, we hebben wel nog een andere voor je in petto. Dat is deze van Queen en Radio Gaga. Tot aan het nieuws en weer van twee uur.